Citydijkers met het NRS Journaal. Zo'n 400 asielzoekers die vannacht weer buiten zouden slapen bij het aanmaatscentrum in Ter Apel, zijn met bussen naar opvangplekken ergens anders in het land gebracht. De mensen werden opgevangen in de provincie Groningen, de jaarbus in Utrecht en in Almere. Tientallen anderen in Ter Apel wilden niet met de bussen mee. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moest er onmiddellijk worden ingegrepen in Ter Apel, ...omdat de slechte hygiëne daar kan leiden tot de uitbraak van infectieziekten. Er is een gebrek aan water, schone wc's en douches. Door een veto van Rusland is een conferentie over het VN-verdrag... ...tegen kernwapens geëindigd zonder slotverklaring. Rusland maakte bezwaar tegen een aantal punten in de tekst... ...maar welke precies wilde de Russische afgevaardigden niet zeggen. Het verdrag over de inperking van kernwapens uit 1970... ...blijft ook zonder de slotverklaring gewoon gelden. Supermarktmoordenaar APA komt waarschijnlijk op vrije voeten. De man werd in de jaren negentig veroordeeld tot levenslang... omdat hij twee medewerkers van de Albert Heijn in Oosterbeek had doodgeschoten. Maar nu wordt hij voorbereid op een terugkeer in de samenleving... zeggen namen bestaande in een podcast van het AD en de Gelderlander. Die zijn boos dat APA binnenkort wordt vrijgelaten. Op Creta zijn vier Nederlanders opgepakt vanwege uitgaansgeweld... Volgens Griekse media zouden de jongeren van 18 en 19... in de nacht van woensdag op donderdag een andere Nederlander hebben aangevallen in de badplaats Chersonissos. Toen twee anderen te hulp schoten, kregen ook zij klappen. Een van de slachtoffers, een 27-jarige man, moest naar het ziekenhuis. De vier verdachten zitten vast... totdat de openbaar aanklager besluit of ze worden vervolgd. Het weer bewolkt, maar droog. En vanmiddag meer zon, wordt 20 tot 24 graden... Morgen blijft het ook droog en is het even warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersopdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat filop Daan 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk bij Schiphol 3 kilometer met 10 minuten vertraging. 1 rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft zo het. Zon, zon, zo. Zee. Zandvoort, en zo. zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Toebak Leeft. Ja, hier zijn we dan. Tot verdorie zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig! Alles komt samen op dit moment en geweldig. Ik kan echt ik eerst laten echt... een goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ik kan je echt eerst laten als een bom ook gewoon en hè. Wat zijn dit voor types? Nou, uh, dat weet ik ook niet precies. Nee, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is uh, ongekend. Het Is ongekend, zeker. Het is een beetje grijsachtig in geen antwoord, maar het kan toch niet zo lang meer duren. En wat uh, hoor ik nou net uh, op de radio? Ja, geniet er nog maar van. Waarschijnlijk over de hele wereld dat stranden kleiner worden. Ze worden korter echt, en daar moet echt iets aan gedaan worden. Dus euh, nou ja, goed, genieten nu gewoon oh. aan het kan. Wat heb je je wilt? Ik heb net gedoucht. Oh, helemaal achterover. Ik ben helemaal, ik ben helemaal schoon. Achterover? Ja, het wordt nog drogen. Dat heb je met langer is, haar dat duurt langer of zo. Is het maar... wel eens anders dan? Ik ben helemaal schoon? Altijd. Oké. Okay. Ik ja. moet je ja, het zo uh, doe het best expliciet noemen. Ik ben helemaal schoon. Oké. Okay. Ik heb het lekker gedoucht net. Dus okay. uh... Nou, heerlijk. Gewoon helemaal fris. Goed, mm -hmm. het is een week vol gebeurtenissen. En uh, ja, wat de afgelopen week natuurlijk toch wel... Uh, wat, wat wij horen op het nieuws is uh, uh, dit hè. Uh, wacht even hoor. Uh, is dit. Het ziet ernaar uit dat hier vannacht opnieuw honderden mensen buiten moeten gaan slapen. Want er is gewoon geen verlichting gekomen vandaag. Wij hebben één bus zien vertrekken. Nou, daar zaten zo'n twintig asielzoekers in. Overal het nieuws en alle programma's komen tevoorschijn. Ter Apel, wat daar aan de gang is. En ook Dennis Wult komt daar vandaan. Uh, die meneer die Arabisch spreekt, die over de hele wereld alleen mensen aanspreekt en in gesprek gaat. En die ging ook naar ter Aanpol die daar even de wc's zien. En jawel, gisteravond uiteindelijk zijn de bussen gekomen en zijn zeker... Toen was het wc-papier op? En toen was het wc-papier echt op. Toen dachten ze: nu gaan we ze ophalen. Dus okay. het heeft echt geholpen, omdat we, ja, ze hebben nu natuurlijk allerlei plannen bedacht. Minder instroom van asielzoekers blijven nu gewoon in Turkije. Moeten ze daar maar even oplossen daar. In Turkije gaan alles oplossen daar. En uiteindelijk uh, worden er wat huizen gebouwd. En uh, wat was het ook weer? 12% van elke gemeente moet, een huis, moet huis beschikbaar stellen voor asielzoekers. Dus 12% van. Elke gemeente. Ja, 12% van. Ja, nieuw nieuwe huizen, sorry. Niet dat er huizen ontruimd worden. Ja, ik zie je al zorg maken. Dat je denkt van. Nee, 12 nee. 12% moeten nee. uit het huis. Nee, dus iedere gemeente, gemeente. de Nederland heeft iets van 400 gemeenten. Ja? En 12% daarvan moeten huizen beschikbaar stellen? Ja, nieuw gebouwde huizen. Ja, dus hebben we het over uh, 40 ja, gemeenten? Ja, Ja, en dan uh, 12%. Dus dat is echt uh, 40, misschien 50 gemeentes moeten plek beschikbaar stellen. Ja? Ja. ja. Ik vind dat iedere gemeente gewoon uh, een paar huizen hebben kan bestellen. Nou ja, daar willen ze naartoe natuurlijk. Daar je maar er moet gewoon nu even duidelijk iets uh, geregeld worden. En uh, dit is in ieder geval een duidelijk, uh, duidelijk iets. En Rutte kan oh. er heel glad vanaf praten altijd weer. Dat er fouten zijn gemaakt en dat gaan we nu oplossen en uh, bla bla bla. En dan uh, babbelt er zo overheen. Helemaal geen puts. Ja, goed. hij heeft genoeg ruimte, is dus dat Toch? Ja. Nou ja, goed. Hij woont natuurlijk wel zijn... Uh, er zijn postzegel, nu moet ook weer zijn... Hij uh, woont we in een flat, toch? En ja, woont in flat? Een, een flat, ja. Grachtenpandflat of zo? Nee, nee, nee, ik weet het niet. Volgens mij is het heel, heel minimalistisch. Echt okay. Hij heeft ook niet meer nodig, natuurlijk. Ah. Goed, wat heeft jou zo bezighouden? Nou, ik ben, ik ben zelf natuurlijk... Ik ben een weekend weg geweest vorige week. Dus okay. ik ben eerlijk naar... Uh, ik ben naar het Shakespeare Theater geweest in Diever. En het dat was echt erg leuk. Volledig het draait op uh, vrijwilligers en uh, ja? buiten. En uh, er waren duizend man per avond komen daar. Dus okay. dat is echt wel iets heel groots. Dat was erg leuk. En wat is dat wat is dan? Uh, ga je dan heel uh, filosoferen? Ga je dan met z'n allen met, om, uh, in een kring zitten? En dan zeggen we: nou, stel jezelf nee, even nee, voor. Nee, nee, nee. Uh, de Koopman van Venetië is een stuk wat hij uh, geschreven heeft. Yeah. En dat wordt uitgevoerd. Want er zitten een heleboel uh, leuke woordgrappen in en zo. Dus ik kan het je zeker aanbevelen om een keer te gaan... Het hele hele okay. weekenden die daar georganiseerd wordt, mensen daarheen kunnen. Maar wat, wat kan je daar dan zo beleven dan? Nou, het is een stuk van Shakespeare. Ja? Dus dat is uh, ook echt kostuums uit het oude Engeland en zo. Moet je zelf dan ook in zo'n kostuum? Nee hoor, nee, nee, nee. nee je nee. bent gewoon aan het observeren wat daar gebeurt. Ja, ja. het oh, oh, dus ja. is buiten in het bos. oké. Het is een theater. beetje het idee van Caprera, maar dan uh, in Drenthe. En, uh, er, er wordt gewoon een enorm goed toneelstuk wordt opgevoerd. En uh, aan het begin uh, moeten mensen wachten... en dan staat de muziek, is een beetje Efteling-achtig... En dan okay. komt er een heel mooi stuk. Dus ja, ik heb Hij draait ik had... om in zijn graf. Ik weet niet of dit de bedoeling was geweest. Er is een nee, Efteling gemaakt van mijn stukken. namelijk. No maar ja. ik bedoel, het is niet dat je zelf uh, je meer uh, in kan leven in, in, de wereld. in de wereld. Of je is het gewoon weer observeren en niet uh, deelnemen. Nou, het ging dus dat wel over deelden. Het vraagt natuurlijk over uh, in die tijd... dat de Joodse mensen zo uh, vreselijk uh, gediscrimineerd werden in die tijd. Dus ze mochten niks en daardoor konden ze eigenlijk alleen maar geld lenen... Okay. En, uh, en de gewone mensen, zeg maar, de, de plaatselijke bevolking mag alleen geld, uh, er mag geen winst op gemaakt worden, maar zij kunnen natuurlijk niks. Nee. Dus ze moeten toch ergens van leven, hè? Oh, ja, ja, dat is, dat is altijd een punt geweest natuurlijk. Dat is altijd waar ze... En het is altijd een pijnpunt als je geld moet lenen. En dan moet je nog geld bijbetalen ook om het terug te betalen. Dus ja, dat is dan echt een pijnpunt. Ja, altijd. Dat, ja, dat, dat was zeker in de jaren 20 en 30 ook het geval natuurlijk ja, al. Zeker. zeker. Nou, goed, zware kosten weer aan het begin van dit radioprogramma. Even, even een lekker vrolijk plaatje dan als te begin. Walsburg, Pure Shine. Laten we open, dat hij net even doorbreekt. Blijft nu nog een beetje achter de wolken. Met het radioprogramma programma. Gaat het lukken? Zo mooi. Tot ah. ah. ah, ah. ah. ah, twee sloten. Hè. Wordt echt zoveel gestolen. Ja, dat was ik net vanochtend in de krant dat er zoveel fietsen worden gestolen. Ja, om je voorstellen heb ik op je elektrisch fiets met dikke banden. Ja, ik vind het, lijkt me wel leuk zeggen om een, een, een fiets van beton te maken. Echt de, ma de zwaarst mogelijke fiets. En dan gewoon wel op elektrisch, hè. Want ik vind hem wel stoer, man. Dus kan ik hem niet krijgen natuurlijk. Nou goed, sorry. Ik blijf er altijd maar op terugkomen. Maar goed, het is wel uh, irritant. Er Ste zijn steeds meer fietsen worden gestolen. En uh, ja... Denk er even over na. Ook als je thuis bent, dat je hem in de schuur zet. Dat je de schuur op het slot doet. Want ja, zo'n fiets kan je een compleet huis verkopen. Zo duur zijn ze. En je, je bent het ook waard om zo'n dure fiets aan te schaffen. Maar zorg er in ieder geval even dat je hem goed beveiligt. Ook registreert. En als je gestolen wordt, meld het. Want het is toch heel vervelend als je zeg maar 100 kilometer hebt gefietst. En dan moet je terug. En hij is gestolen. Ja, dat is heel vervelend, heel vervelend. Dat is heel vervelend. Het is echt heel nergens. ook. Ja. Sorry, is een beetje mijn stokpaardje. wat er allemaal gek van voor mezelf. Goed, we kijken even naar uh, wat er allemaal gebeurt in de wereld. En onder andere in Telegraaf stuk te lezen over dat... Uh, ja, het is een onveilige werksfeer in het kabinet. En dat komt allemaal door die ver verdomde CDA-volman, Wopke Hoekstra. Die het ook heeft gezegd dat het uh, allemaal niet heilig meer is. De CO2-beperking. Uh, Niets is beperking. heilig meer. Is heilig meer. En nu hebben ze afgelopen zaterdag, een week geleden alweer... Hebben ze een soort uh, ja, jaarlijkse familiedag van het kabinet... Hebben ze gepland bij de brandweer. Rampenbestrijding. Dat is wel leuk bedacht natuurlijk. Met familieleden erbij. Of partners erbij en zoiets. En uh, dat was uh, niet echt heel gezellig. Dus, uh, ze keken elkaar niet echt aan. En ze hebben een rondje gereden in de brandweerwagen. En ook in de, in de kamer uh, kijken ze elkaar niet echt aan. Ze geven elkaar ook zo min mogelijk een hand. of is ook niet zo nodig. En Rutte kan heel veel hebben. Maar je ziet nu toch duidelijk dat hij wel een beetje mopperig is. En dat hij denkt, jezus wat we nou al weer geflikt hebben. Die gast. Ja, die CDA heeft natuurlijk een bijeenkomst gehad met wat uh, achterbannetjes. Uh, ba wat, achter, wat mensen achter zich niet hebben gezegd. We zijn teleurgesteld in jou. Je bent niet van ons belang opgekomen. Want heel veel uh, boeren zijn natuurlijk van het CDA. Dus toen dacht Bob, ik moet iets. Nou, kijk wat hij gedaan heeft. Dus binnenkort weer een crisis. Dan gaat het weer helemaal nergens over. Allemaal weer... Over hoe ze met elkaar samen moeten werken. En dat duurt ook weer maanden. Dan krijg je weer een, een, een mediator. Ja. Oh. Ik, weet er nog eentje. Dit is wel een hele goeie. Een hele oude. Een hele oude. Ja. <laughs> een hele oude oh, mediator. Die man moet met pensioen gewoon. Die wordt overal bij gesleept. gesleept. Ja, hij is zo heel wijs. Ja, Hij heeft wel heel veel ervaring. Dat is wel weer zo. Ja. Maar ja, ja, nou, eigenlijk het. is het allemaal steeds een beetje hetzelfde. hè? Ja, oh ja, misschien. Remkens uh, hebben we het nu ook over. Dat ja. lijkt mij wel, misschien. Yeah. Ja, ik kan het wel weer oplossen. Goed, wat heb jij nou voor rare berichten? Ja, ik heb een raar bericht. Ik probeer hem te plakken, dat lukt niet helemaal. Nee. Maar dit is een Amerikaanse vrouw. Die heeft per uh, ongeluk 85 huizen gekocht in plaats van eentje. Oh. En de oorzaak was dus eigenlijk dat, uh, dat uh, de jurist had net iets te veel gecopy-paste... En door een tikfout kreeg ze namelijk technisch gezien... 85 keer meer dan ze verwacht had. Dat is natuurlijk wel een mooie goede winstmarge, dacht ik zo. Ja. De fout ligt dus bij de eigendomsverzekeraar Westminster Title in Las Vegas. En uh, aangezien het vrij duidelijk was dat er een fout gemaakt werd... hebben we meteen contact opgenomen met het Westminster Title... zodat zij de eigendomstitel kunnen corrigeren... voor de 86 eigendommen die per ongeluk zijn overgedragen. En voor de vrouw heeft het ook geen zin om naar de rechter te stappen... om alsnog die eigendom als een claimer voor zegt. Hij zegt ook echt, deze fout wordt echt veel vaker gemaakt dan je zou denken. Oké. Okay. Ja, ja. ja Copy paste ja. en uh, plakken en uh, je hebt het huis. Ja, dat is er toch wel 85. En het kwam neer op gemaakt. 50 miljoen, zeg ik. Wat ze dan, wat ze, wat ze gekocht had? Ja, ik zag 50 miljoen. Ja, dat zou heel goed kunnen. In plaats van, uh, wat was het? Uh, uh, 50 uh, miljoen dollar. Ach, in plaats van 58. Oh, nou, dat is een leuke winstmarge. Dat toch? is een leuke winstmarge, nee, zeker. Ja. Dat zijn de dingen die je moet hebben. Nou goed, het is vandaag natuurlijk 27 augustus. We kijken straks ook weer een stukje geschiedenis. Ja. En er zijn ook weer een paar opmerkelijke gasten. Jarig of jarig, uh, zouden jarig zijn geweest. En die, die hebben een verhaal weer. Dat je denkt, hoe is dat toch mogelijk? En hoe dat nou, uh, wat hij nou had uitgevonden, daar moeten we straks nog eens over hebben. Dat is nog steeds niet helemaal uit, uitgeplozen wat het nou was. Dat heeft ineens een graf ingenomen. Dat is heel bijzonder. Nou goed, eerst maar eens even dit. Een lekker stukje gitaar op de radio. Inhaler. Oh lekker, die basloopjes hè. These are the days. Het is nog een week. Dan barst het hier los. Hier is de antwoord. Berichten. Er is niks aan het doen, er is geen bop ofzo. Toebak leeft, Toebak leeft. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. I was woken by a bang. And I could already taste the shame. The sudden fear that grips and shakes you in your face, the truth. Whose sofa was this?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 that has already happened time is an illusion <laughs> It's a bit bullshit but it's true Come with us <laughs> Now we're we'll off to meet them so best impress them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 Hey, that is happening today. Yard Act, vroeg een Elton, John Elton, vroeg je of je mee wilde doen. En zong mee op deze 100% Endurance. En het gaat onder andere over, uh, ja, buitenaards leven. Ik heb er straks nog nieuws over, over buitenaards leven. Ja, regelmatig komt het weer iets tevoorschijn. Dat je denkt van, oh kijk, ze zijn toch bezig... Uh, op, uh, op zoek naar uh, andere planeten die we ook kunnen verzieken en verkloten. Maar Elton John doet ook mee op de hit van uh, Britney Spears, hè? Ja, Gaan we ook rijden vandaag? Ik, uh, ik wil hem wel horen, maar of vind je het helemaal niet? Uh, ik heb hem net niet bij, misschien. Al die gay people die er allemaal van... Oh, het oh, was zo geweldig! Ja, <laughs> dat, was, dat is echt zo te gek, zeg. Nou goed, blijkbaar heeft hij niet alleen uh, mysiekeuze uh, in het commerciële gebied, maar ook uh, alternatieven. Want hier is ook een grote fan van Yard Act. Goed, ja. we hadden het over uh, de, de planeet naar de Filistijnen helpen. Nou, het schijnt dat de Jippe Hogevee, 19, die had zoiets van... hè, in, in 2020 komt er dan weer een hittegolf aan en komt dat door die CO2-uitstoot. Nou, ik, ik weet het niet. Hij heeft het misschien ook te maken met de wind. Dat de wind ergens vandaan komt waardoor de warmte hier naartoe komt. Oh. Dus hij is eigenlijk vanaf 2020 bezig geweest alle weerkaten te bekijken. Vanaf 1863... 36 heeft hij ze allemaal nageplozen en heeft er gekeken waar de wind vandaan kwam. En een toename van de westelijke wind heeft veroorzaakt dat waarschijnlijk de temperatuur in Nederland hier omhoog is gekomen. Hij heeft niet alleen naar de windrichtingen in Nederland gekeken, maar ook de landen daaromheen om een compleet plaatje te krijgen. En hij heeft dat gepubliceerd en uiteindelijk kreeg dat ook nog, uh, hij heeft hij een officiële publicatie gekregen in een van de um, uh, Journal of uh, Climatology. Dus het is serieus genomen. En uh, ze hebben ook gekeken. Want de grap is, hij heeft dat gedaan met zijn vader. En zijn vader werkt aan de universiteit. Dus die heeft ook wel een beetje verstand van zaken. Ja. Dus ze hebben daarna gekeken. en zegt van... Die CO2, zie ik niet echt helemaal dat die invloed heeft op de temperatuur? Het zou misschien kunnen, maar daar hebben wij geen zicht op. Wij denken echt dat het te maken heeft met de windrichtingen. Die vaker uit het zuidwesten komen. En okay. daar heb je warme luchtstromen. Dus uh, op zichzelf wel grappig. Hij heeft het naar het KNMI gestuurd. Deze dataset. En die waren er heel blij mee. Het KNMI dacht van... Oh, zo hadden we het nog niet bekeken. Jeetje. Het is een gigantisch monnikenwerk geweest. Wij willen het graag wel hebben, die dataset. En kom eens een keer langs. Ja, ik had ook begrepen dat er een bepaalde wind was. En die was dan... Die veroorzaakt... Als die er was, dan kwamen er geen vissen. En dan werden de mensen heel arm. En de stroom was anders. En dat was een... Voorboden dat, het dan, uh, dat het dan ergens koud werd en dan zou je een ijstijd kunnen krijgen. Oké, okay, dus dat, dat klinkt en, ook iets. Uh, ja, en dan ja. denk ik van ja, dat, uh, dat is wel... Je hebt de Sirocco en de Mistral en zo, maar die andere... Ik ben even die naam kwijt, maar het was wel dat veroorzaken... Dus dat de vissen dat niet langs de kust kwamen. Dus daardoor werd het water kouder. En daardoor werd de, de, de, die stroom die dus langs Europa gaat, langs, uh, langs Nederland en zo... die dan eigenlijk de winters dus wat uh, koeler houdt en zorgt dat de Noordzee niet bevriest... Okay. Dat hij dan daardoor kouder werd en dat de Noordzee bevroor. Ja, ja. En nou, daardoor ja. ging die uh, hele stroom helemaal fout. Ik heb daar een keer een prachtige reportage over gezien toen uh, National nou, Geographic Deze Jip Hoogveen was daar waarschijnlijk ook nog geïnspireerd. 19 jaar oud en heeft gewoon deze, Leuk, deze informatie verzameld aan het KNMI gegeven. En de KNMI heeft gezegd, van, kom maar eens een keer uh, langs. En uh, nou, deze man uh, en zijn vader hebben gezegd, we hebben nog geen officiële uitnodiging, maar het is op fiets, fietsafstand. Dus uh, wij komen al graag langs. Precies het wel een baantje voor hem in. Maar je hoort ook steeds vaker leuke verhalen over jongeren die, dus die niet dat doe allemaal doen op TikTok met uh, kaneelslikken. slikken in uh, <laughs> ja. die, hè? schijnt nu uh, ook weer ja. TikTok filmpjes zijn waardoor kinderen doodgaan. Maar dit zijn. Ik zag ook een verhaal over een jongen die, die ging zelf een tiny huis bouwen. <hast> en hij was toch heel jong, Hij was 13, 14. Is dat toch veilig? Ja, hij heeft het helemaal gebouwd. Hij heeft zelf geld bij elkaar gedaan met Nederlandse materialen. En die jongen die komt gewoon overal. Uh, komt die, uh... Wat is zijn CO2 uitstoot? Nou, hij gebruikt allemaal uh, oudere materialen, dus die zijn er dan niet. Daar geloof ik niks van. Nee? Nee, daar wil ik wel eens data-dingen van zien dan. <laughs> ja, het is allemaal wel leuk dat ze van die wilde ideeën hebben, maar nou, je een beetje aan de regels, zeg. Opverdum. Ja, nou, die jongen gaat die overal uitgenodigd te worden nu. Okay. En hij is dus een lichtend voorbeeld voor heel, uh, voor heel veel uh, anderen. Jazeker, dat dus spreekt totaal niet voor de verbeelding om een klein huisje te maken. Het? Dat doet doet ook niemand. Gewoon. Mijn zoon heeft het bijvoorbeeld ook niet gedaan. Een tiny house in de tuin bouwen. Ja. <laughs> iedereen, ja. doet, iedereen doet er toch gewoon een hut maken. in wil hem zo hoog mogelijk en zo groot mogelijk maken. Tot de buurman zegt, ja nou, uh, ik kan helemaal niks meer zien. Ik mag dat ding weg? En dan wordt hij afgebroken. Ja, ik, ik, ik, het ziet er leuk uit. Ja, Luke Phil heette hij. En hij heeft dus zelf een tiny house gebouwd. En hij begon echt heel jong. En hij heeft dus totaal 1500 dollar opgehaald om op de klusjes te doen. Ja? En hij heeft met een uh, elektricien afgesproken die hem zou helpen als hij er voor zijn garage op zou ruimen. Oké. Okay. Dat soort dingen. Ik vind wel heel, heel leuk. En het is wel natuurlijk als jij jong bent en enthousiast, dan zijn mensen ook wel veel meer te willen. Door dus als jij naar een elektricien gaat vernauwen. Nou, uh, kun je eventjes voor mij even mijn keuken aanleggen... dan maak ik jou zolder schoon en zegt die niet erop. Ja, nou ja, Toch? het is beter dat ze zeg maar iets aan het zagen zijn in hun eigen tuin. Dat ze bij jou een of andere tak uit de boom zagen. Dat ja. lijkt me wel natuurlijk, dat is zeker waar. Goed, nou, straks onder andere de, de Zandvoortse berichten natuurlijk. En niet te vergeten, um, wat gaat hij nou doen? Wacht even. Nee, wacht. Oh, oh, wacht even. Nee, dit gaat niet goed. Ja, wat, nee, dit moet helemaal de goed. Ik, ik grijp even in. Dit kan zo niet goed. Goed. Eerst even een lekker relaxed plaatje. Peter, onze vaste luisteraar, die tipte hem hier op. Was, was hem helemaal ontschoten, deze plaat, alweer van vier jaar geleden. Ball side, feeling alright. Goed. Zandvoortse berichten. We kijken even naar de Zandvoortse berichten. Vier jaargetijden in, uh, in een zomer. Oftewel uh, vijf minuten langs de kustlijn. Als je dat deed afgelopen zondag. kwam je uit op, uh, bij paal 69. En daar was het uh, Hydra portret. Vivaldi aan het spelen. V het vier jaargetijden van Vivaldi. Uh, bij het naaktzand, zeg maar. En uh, nou goed, dan had je op de achtergrond had je de zonsondergang. Ze dus begonnen namelijk om negen uur en even later ging het onder. En dan. Dan had je daar zeg maar, uh, weet ik veel hoeveel kaars zo, Echt zo, tientallen kaars hadden ze om het uh, kwartet heen gezet. Heel mooi. Ze hebben uh, echt best wel lang gedaan, want ze hebben daar vergunning voor aangevraagd. Want er is toch heel veel stikstof daar, die erbij vrijkomt. Dus vergunning voor aangevraagd voor die kaars. En dat duurde best wel lang voordat ze het binnen kregen. Maar uiteindelijk mocht het. En dan hebben ze daar heel mooi gespeeld. Het was iets van uh, half uur of zo eens. Drie kwartier hebben ze gespeeld, geloof ik. Een uur hebben ze ge ge ge gespeeld. En elk stuk wat ze speelden werd even aan een voor een uitleg. Zo van wat heeft het te maken met welk jager En waar herken je het aan? Dus dat was zo leuk. En dan was ook oh, een toegift. En uh, uiteindelijk nog een gestaande ovatie. Ze kregen vijf van de vijf uh, stippen. Zo goed was het. Sterren. Sterren. Ja. Stippen. Wat, wat, hoe, je het, hoe je het ook mag noemen. En uiteindelijk... Okay. Het was een onderdeel van Candlelight Summer in, uh, San, in Zandvoort. Oké, okay, ja, er, ik heb al meer gezien. Ik ben daar ook uh, onlangs geweest voor. Uh, okay. ik, het heeft wel iets magisch. Dat lijkt me ook het wel. wordt wel heel fris nu ineens s'avonds merk ik. Ja, zegt ja. ja. Burgemeester ja, Molenburg ja, ja. heeft uh, gisteren een uh, noodverordening afgekondigd... voor de Formule 1, want in deze noodverordening is het verboden... om een drone bij je te hebben in de gemeente Zandvoort. Hallo, uh, ik haal hem net uit de winkel. Ja, inleveren. <lacht> nou ja, het luchtroom boven Zandvoort is dus gesloten voor drones... Door een tijdelijke aanwijzing door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. En uh, door, de, door deze wijziging is het alleen verboden om het te vliegen in Zandvoort. en het voorhanden hebben van. Nou ja, dat was het eigenlijk. Nou, dat, dat, dat, het is echt een uh, noodwording voor de Grand Prix Formule 1. Dus uh, nou, let erop. Ja, ja ik, ik kan hem op alle mogelijke regels bedenken. maar uh, ik had gehoord dat ja. ze gaan staken. Dus het gaat allemaal niet door, jongens. De treinen gaan staken, Ja. <laughs> Ja, dat zou nee. toch niet zo zijn? Hè? Dat zou toch niet zo zijn, zeg. Dat zou toch afschuwelijk zijn gewoon. De opvanglocatie vanaf volgende week is vol. Bij het Curidex terrein is natuurlijk, hebben ze besloten om daar 110 personen permanent te kunnen opvangen. En 10 personen kunnen ze daar voor corona, als die apart moeten slapen, kunnen ze daar opvangen. En nou goed, er zitten nu 55 en binnenkort komen er nog 35 bij en nog een aantal. Dus dan is het vanaf volgende week is er, is het vol. Dus ze komen ook vanuit de halen we meer. En Er zijn ook kinderen in de leeftijd van 40 met 18 wordt daar uh, onderwijs gegeven. Dus dat is, uh... En de meeste mensen die daar wonen, die werken ook daar in de buurt. Dus dat is heel mooi geregeld. En ze denken ook dat die mensen iets kunnen betekenen in het Formule 1 weekend. Oh, zeker? En dat ze de trein daarnaast uh, doet alleen diensten voor, de, uh, voor het -park. En Dus dat zou mooi zijn. Dat is uh, wel een hele happening, happening natuurlijk. Die mensen die, uh... Het trein is uh, eigendom van pre-wonen. En het opvang zal uiteindelijk uh, stoppen in 2024 in juni. Dus, uh, want ja, het moet wel bouw uh, klaar worden gemaakt voor het bouwen van huizen daar. Ja, dat zeker. zit er Nou ja, daar kunnen ze ook mee helpen. Ze kunnen ze, waar, uh, om een huisje heen kunnen ze misschien vast beginnen met vast, bouw klaarmaken. Vas opbouwvakken. Of bouwrijp maken weet ja. het. Hè? Ja. De aankomende dinsdag wordt er een uh, Red Bull Formule 1 showcar geparkeerd op het Badhuisplein. Deze RB16 showcar wordt uitgedost in de kleuren en bestikking van dit huidige seizoen. En heeft de uitstraling van de auto van Max Verstappen. Een echte eyecatcher dus. En dinsdag uh, 30 augustus om 1 uur zal wethouder Peter Kramer de showcar onthullen. Waarna bezo bezoekers en bewoners deze van dichtbij kunnen bewonderen en fotograferen. En hij blijft tot 7 uur in de avond staan. En deze actie is onderdeel van het uitgebreide evenementenprogramma van Stanford Beyond. The Infinity. Bion. Dat is Bion. Ja. ja, ja nee, ik snap okay, het. Ook sorry. Goed, uh, vorige week uh, afgelopen... nee, vorige week donderdag zag een man en uh, die, die zag in zee uh, een vrouw die het moeilijk had. En die dacht van, oh, die ga ik ga even rennen. Dus hij ren de zee in. En uiteindelijk, dat was een kwart voor zes uh, s'avonds. En toen dacht hij, ik ga de redden. Maar toen bleek dat hij zelf ook wel in problemen kwam. Toen heeft uiteindelijk de vrouw de man gered. En uiteindelijk kwamen ja. ze op, de strand, op het strand aan. En hebben ze daar een tijdje gelegen. Met ook allerlei windschermen eromheen. En uiteindelijk nog medisch team van de KNRM erbij. En uh, Sandsense Reefsbegaarde. Een heel team erbij. Uiteindelijk is de man met, uh, ter controle naar het ziekenhuis gebracht. En de vrouw kon gewoon op de fiets stappen en naar huis rijden. Goed. dus ja. vrij gênant. De man, zijn naam wordt niet bekendgemaakt. Maar hij nee, is lang wordt hij gepest. Zijn schande is groot. Ja, uh, zeker. Er is een, uh, in de Zandvoortskrant is er nu een uh, in inlegkrantje. De Pluspuntkrant. daarop staan allerlei cursussen en activiteiten voor het komende seizoen. Zoals aanstaande woensdag begint er een uh, cursus. Omgaan <laughs> met geld. Het is uh, van 9 tot half 12. En uh, cursisten krijgen huiswerk. En iedere week zal het worden besproken in de les. Dus uh, het is uh, toch wel van, vanaf 28 september tot en met 23 november. Dus dat is best wel een tijd. Er uh, ja, staat van alles in: open atelier, kunstgeschiedenis, kundalini, yoga. Ja, ik, ik zit alleen maar te krassen waar ik allemaal niet heen kan, omdat het dan allemaal onder werktijd is. Maar uh, dus het is leuk. Kijk eens naar, uh, je leert leuke mensen kennen. Je kunt biljarten, allerlei dingen. Oké, okay. jazeker. Nou, autobrand, zaterdagnacht. Zaterdagnacht naar uh, het parkeergarage Darwinhof. En het is in Nieuw-Noord. En dat uh, werd om drie uur s nachts werd het ontdekt. En meerdere brandweerauto's rukten uit. En uh, er is ook een tweede auto beschadigd. Een woning erboven werd ook ontruimd. Appartementen werden gecontroleerd op CO2. Uh, nou, als, nou, allemaal voor het vreselijke dampen en zo. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht en ze zijn op zoek naar uh, ja, uh, hoe het ontstaan. De dader. Is. Ze denken toch dat het Brandstichting is. Dus, uh. Maar niet in de lekkerste auto, die hier gewoon. Uh, ja, zet... dat zat ik ook aan te denken. Maar die kun je niet zomaar blussen. Dan moet je helemaal onderdompelen. Oh. Dat heeft te maken met die accu's en ja, zo. Dan kan het echt heel gevaarlijk worden. Goed. Ja, nou. ik weet ook nog, dat kan ik nog wel melden, volgens mij is vanavond ja? uh, Is het muziekfestival op het Raadhuisplein, het begint om 8 uur. En onze Yves Berensen gaat daar optreden. En uh, de zanger is in korte tijd uitgegroeid... tot een geweldig topartiest... ...die overal in het land optreedt inmiddels. En uh, zijn vader is eigenlijk ver verantwoordelijk... ...dat hij uh, zanger geworden is. Dus uh, ik zou zeggen... ...ga vanavond rond een uurtje van acht even richting uh, het plein... ...en ga daar gewoon even horen hoe hij zingt. Oké. Okay. Uh, hij heeft ook uh, de luxe... ...dus is uh, dus, uh, iemand die wel ver kan komen in Nederland, hoop ik. Oké. Okay, en duur. gewoon op eigen houtje... ...en niet via zo'n programma van... Uh, Gaan we nou er een beetje op afgeven? Ik geloof in mij. Ja, ja. <laughs> dat is zeker degene die daar gewonnen had, dat vond ik echt een vreselijke man, weet je. Ja, heel goed. Uh, ja, de, René kijken. Leblanc was dat. Ja, ik zeg helemaal niks. Ik nee? kijk dat programma programma's ook niet. Oh, je moet je? maar eens kijken, die René Leblanc, hoe hij zichzelf manifesteert. Oeh. Oeh. Oké. Okay. Ja. Nee, zeker. Het moet er wel goed uitzien. Dat zingen is belangrijk, maar nee, het moet er ook goed uitzien. Anders wordt het helemaal niks in het Goed, het tweede gedeelte van het radioprogramma nog veel meer zandvoorts berichten. Dus even Quarry hier. En het heette Sound of the Summer. I should be a boy, I should be your number one. Look you in the eye, only here to show you love. You can tell me why I won't even be annoyed. I just wanna be with us, you. So no by now, I'm so proud. You played me loud. Never life never be as good as this. Maybe we could try, but I'm only gonna miss. It can never be like us. You know fine. De Summer. Ja, de Sound of the Summer is hier natuurlijk. Uh, ja, die van Wille Heenwagen. Dat is zeker de Sound of the Summer. Goed, is Tubak leeg? Wij zijn op aanstaan. En uh, gisteren was dat weer volop in het nieuws, natuurlijk. Oekraïne. Over de komst toch weer. Denk je, ja, het dat is toch wel een leuk verhaal, om even te benoemen, natuurlijk. Het gaat over de Zaporizhia. De kerncentrale, vlakbij de grens natuurlijk met Rusland. En die is bezet door Russen. En Russen hebben de stromen afgehaald. En nu hebben ze de stromen weer opgezet. En uh, de president Zelensky heeft al gezegd... Net op tijd, Dus hadden we een, een hele grote ramp gehad. En uh, nou, afgelopen week heb ik weer contact gehad met Jos. En Jos heeft er toch een, net andere theorie over. Die zegt van ja, hij kan leuk paniek zaaien, die uh, Zelensky. En die kan niet mooi gebruiken weer door te zeggen van ja het was allemaal net op tijd, want als we een hele grote ramp gehad. Dit was de. Hoe heet dat ook weer toen? In de jaren tachtig? Ja, uh, Chernobyl? Ch Chernobyl, ja. Chernobyl. Ch Chernobyl. Oh, dat als... Ja, dat maakt niet uit. Maakt maar in ieder geval, uh, en toen uh, later hoorde je ook weer op een Vandaag of een ander televisieprogramma... ...zeggen we, nou, zo spaar had het ook weer niet gelopen. Ze hebben hele dikke, gewapende muren. Dus zoveel stralingen zouden er nu vrijkomen. En dat gaat niet zomaar gebeuren. Dat, dat duurt echt wel een paar dagen voordat er iets vrijkomt. Maar goed, Zelensky wil ook, we moeten het wel een beetje... Onder de aandacht brengt, dus laat ik het even vet aanzetten. Maar goed, er schijnt nou weer stroom te zijn. Het draait op halve kracht, binnenkort weer op hele kracht. En er zijn nog steeds wel uh, Russen aanwezig, maar uh, de, de bedieningsmensen, uh, dat zijn Oekraïners, die zijn ook uh, nog steeds daar actief. Dus dat gaat langzaam weer goed komen. Goed. Oef, stel je voor dat wij nog last hebben van die oorlog, moet je toch helemaal niet hebben? Nou ja, op zich uh, hebben we daar heel veel last van, toch? Ja. Nee, toch wij doen het de We toch hartstikke goed. We ja, hebben nee, mensen daar een onderdak gegeven. Ja, dat die zelf... worden toch die worden meegenomen in de maatschappij. De last die wij van deze oorlog hebben is dat het gewoon alles uh, beïnvloedt in de wereld. Ja, alles wordt duurder. Zelfs de diesel wordt ja, duurder. Ja, en uh, de verwarming en dat soort dingen. En inderdaad, je uh, hebt een enorme stroom mensen. Maar ik moet zeggen, ik heb gisteren heb ik een verhaal gelezen. Ja? Dat moet ik ook nog even vertellen. En dat ging eigenlijk over een. Uh, het was dan weer iets. Ik heb hem weer in een vuik laten lokken over uh, leven na de dood hoor. Dat, uh. Oh, mijn God. Maar het was dus een vrouw die, uh, die, die was dood. Yeah? En die uh, kwam dus uh, uh, boven. En het was dus een, een zwart gekleurde uh, Jezus. En die vertelde dus: Dit nee, is je tijd om niet, je moet terug. Yeah? En, maar ik zal je wel even wat inlichtingen geven over de eerste 70 jaar. Dan weet je waarom je terug moet kom, komen en wat er allemaal moet gebeuren. Oh, en die geeft je... dus een hele lijstje wat dat er ging gebeuren. Maar uh, dat was dan, in 2024 zou. De, zouden de echte muntstukken verdwijnen... en dat alles in crypto zou gaan. Oh, en, en, en oh, in 2050 zou Amerika weer in twee delen zijn. Ja. En het was dan ook zo dat in 2028 was, dus niet nu, maar de volgende keer... dan komt uh, uh, je, Trump weer terug. Oké. Okay. Ik vond ja, het wel bijzonder. Ja, dat soort dingen had ik echt niet verwacht. Wat een visie. <laughs> Ja, het is altijd leuk. Wanneer ben je dood? Ik bedoel, is dat, uh, je bent in één keer dood. Ja, en word je nee, teruggeroepen? Of dat zijn toch heel veel theorieën over Maar dat uh, iedereen het zelf uh, uh, zijn leven uitzoekt. Ik vond dat, dat ook wel weer bijzonder. Want ze was natuurlijk heel erg boos. Want haar man had haar neergeschoten naar kinderen en uh, zichzelf. Yeah? En die kinderen waren gelijk door. En haar man die zat nog ergens. Uh, die moest nog even... Om zijn neus gevreven worden, wat hij allemaal had uitgevreten. Dat hij spijt zou krijgen en dat hij. Uh... Ja, ja. Nou ja, ik vond het wel een bijzonder verhaal. Ik weet nooit zeker of het nou waar is of niet. Nee, okay. Maar uh, ja. ja. Misschien is dat een wel logische verklaring dat we zoveel narigheid op de wereld hebben. Dat je zelf dat mee zou willen maken. Dat je zelf wat? Dat mee zou willen maken. Of dat jij uh, iets verandert voor anderen. Je weet het niet. Nee, nee. Oké. Okay. Nou ja, ik, ik denk, ja, dood zijn ben je volgens mij niet op een of andere minuut. Dat krandt langzaam. Dat lichaam neemt langzaam afscheid. Dus. Wat ervaar jij nog, wat ga je zelf ervaren als dood? Dat vind ik altijd zo'n heel vaag iets, weet je wel. Ja. Ik heb wel eens een, een, iemand gehoord die in een, een um, ziekenhuis werkt... en die had een monitor laten aanstaan bij een patiënt die overleden was. Oh. En die zag na 20, 25 minuten toch nog iets op de monitor gebeuren. En dat leek net een soort hersenactiviteit. Ik denk, ja, de hersenactiviteit is wat je nog meekrijgt als je doodgaat natuurlijk. Ja. Cool. Nou, Misschien ik is het pas iemand... na een half uur dat je wat... Uh... Nee, maar ik, ik ken ook iemand en die vertelde ook... Van, die had dus uh, zo'n hartme zo uh, hartmetertje uh, nog aangesloten. Ja. En die merkte toen wel dat de energie in het lichaam veranderde... op het moment dat er... Uh, klassieke muziek werd gespeeld. En als dat het niet was, weet je wel. Net alsof het dat uh, ook effect zou hebben. Oké, okay, maar die was ook al overleden? Die was al overleden, ja. Oké, okay, okay. dus nog een hoop te onderzoeken, dat is wel duidelijk. Ja, ik vind het wel heel, heel interessant. Dit is uh, zeker interessant. Goed, nou, straks uh, hebben wij nog... Uh, even, even kijken, wat een paar nieuwe platen. Oh ja, laten we even een nieuwe plaat van uh, Circle Waves doen. Hell on Earth. Goed toepasselijk. There goes another one A father to a son A friend to a friend and Another waste of time As politicians lie Again and again yeah, Again and again Again and again Oh my God. from a hundred miles away, and she's run out of cigarettes, she smokes a pack a day, and everyone's unhealthy, and no one's getting laid, and when I bump into my friends, I don't know what to say, but there goes another one, a father to a son, a friend to a friend, and another waste of time, as politicians lie, again and again, again and again, again, Circa waves, Go to Hell, Zed Happy, was ook zo'n plaat van ons. Hè? En dit is de laatste plaat. Hier bij ik wel, we hadden het net over leven naar de dood. Nou, dan sluit deze plaat natuurlijk wel heel goed aan. Uh, hell on Earth, dat is wel duidelijk. Goed, afgelopen week heb ik echt een verbazing. Uh, heb ik weer dat ene nieuwsbericht, naar het andere nieuwsbericht zitten kijken. En het grappige was, uh, ik weet niet of woensdag of donderdag was dat. Dan heb ik echt zitten ik van, echt waar joh? Bij een van, oh, het begon al met het nieuws. Die presentatrice had een pak aan. Een blauw pak aan. Dat voor mijn gevoel echt drie maten te groot was. Met hele wijde broekspijpen. En ook een van dagen had ook zo, Die hadden met z'n tweeën gebeld of zo. Ook een heel wijd pak aan. En, en grappig is, dan denk je... Ontzettend hip te zijn natuurlijk. Dat is de laatste mode. En dan krijg je dus een gast in de studio. Die ja. heeft een, heeft een kleren aan. En die staat er dan naast. En dan denk je echt van... Het, het ziet er gewoon heel raar uit. Dat je denkt van... Door wie wordt het nou geïnterviewd? Door een, door een clown of zo? Dat een, ik kan me daar bijna niet concentreren. Als dat soort mensen dan zeg maar... Dat soort kleren gaan aantrekken. Dan denk ik echt van... hè? Doe even... Ik weet niet. Ik kan niet. Doe gewoon je bent, Je moet neutraal zijn. Niet een of andere modepop met een heel iets. Dus je bent eigenlijk wel voor uniformiteit? Dat iedereen... Ja, bijna wel, ja. Als, ja als, als, in China dat ze allemaal een rood pak aan hebben. Uh, nou, nou, dat hoeft ook weer niet. Het viel me wel op. Ik denk, doe, ja, ik weet niet. Als de presentatrices hele gekke dingen gaan aantrekken, dan leidt dat af gewoon. Het ja, ja, ja. gaat om de inhoud, niet om. weet je zoals modepop heel bewust iets. Nou, nou ja, ik ben waarschijnlijk heel ouderwets, denk ik. Waarschijnlijk, ja. Waarschijnlijk, ja, ja, ja, ja, ja. het, het viel mij op. Mijn, mijn vrouw voelt het ook op. Ik denk, van, jeetje, wat heeft ze aan, joh? Nou, echt tien minuten over. We zitten al bakken ja, ja, oh, ja. Het, het wordt gewoon weer uh, jaren. De jaren 70, 75... je toen, ik heb toen ook zo'n broek gehad... van die hele waaie pijper... van die broek waar je uit moet kijken... dat je niet tussen je... Je, je fiets. Ja. Ja dat soort uh, nou, zij kon echt met die kleding niet op de fiets, hoor. Dat is onmogelijk. <laughs> de hele trapper verdwijnt er dan in. Nou ja, goed. Ja. De fiets is natuurlijk bijzaak. Je kan ook gewoon je benen stil houden. Dan zit je hem op nou hoogte ja, Je moet echt inderdaad zorgen dat je die, die pijp op, op het moment dat je fiets gewoon even helemaal oprolt, weet je. Ja, het, is, het is bijna of je een jurk aan hebt, zeg maar. Zo'n ja. zo kleding ja. heb je bijna. Je denkt, ik moet gebracht worden. Nee, ik heb, de, ik heb deze kleding aan. Ik moet gebracht worden. Ja, ik kan ook niet je, lopen. kan ze, niet. Ze moeten Volk. Weer een, ze moeten weer een omslag maken, want iedereen heeft nu allemaal dezelfde aan. Ja. En dan moet weer een komen, Want anders dan wordt er niks meer verkocht. Want iedereen ja, heeft de kasten supervol liggen. Ja, oké. Okay. Ik blijf ja. ook bij mijn uh, strakke spijkerbroek. Omdat ik denk, van, ja, dat kleed mooi af. Maar het gastjaar is ook een andere mode. Sorry, ik zou er niks meer over zeggen. Nee, oké. Okay. Ik ga terug op de bank. Nou, Ik heb een opmerkelijk bericht uit Japan. Ja? Want waar overheden normaal gesproken hameren op het minderen van alcoholconsumptie... moedigt Japan juist het gebruik van alcohol aan. Met name bij jongeren. Ja, ik had begrepen. Die drinken ja. namelijk veel minder dan hun voorouders en hun ouders. En dat zou punest zijn voor de belastinginkomsten. Jawel. Nou, daar Daarom is er een campagne ge gelanceerd. En de campagne heet... Sake FIFA. En dat, nou, sake, hè. dat is uh, zo'n soort... Uh, rijst uh, alcoholwijn. Yeah. En uh, daar komt ook, zeggen ze wel... het HUB sake vandaan. Maar ik weet niet of dat echt waar is. Maar er zit een hele theorie achter. Hè? Dit, die heeft ja. niet alleen te maken... Zeg maar, met dat, dat het slecht voor de belasting is. Maar het heeft, dus sowieso, Japanse mensen zijn natuurlijk... sociaal uh, op zichzelf maken weinig contact met mensen. En als ze wat meer gedronken worden, komen ze wat losser. En dan komen ze ook in cafés. gaan ze veel vaker met elkaar om. Ik bedoel, sowieso al hebben ze daar... Uh, uh, heel moeite om een partner te vinden. Omdat ze toch heel terughoudend zijn. Seks vinden ze vaak ook een beetje een, wat een goed, goed ja. allemaal. Dus door die alcohol komen ze wat losser. Tuurlijk komt er ook belasting bij. Maar er dit, dit is wel goed over nagedacht. Het is niet zomaar een uh, zakkenvulletje dit. Dus nee, maar is... Japanners zelf ziet het wel voor zich... dat zijn landgenoten worden getrakteerd... op een optreden van beroemde actrices... in digitale clubs... En dan via a virtual reality, waarin zij een alcoholische verslaper kopen. Ze hebben tot eind september om een idee in te dienen voor de campagne, die nog moet, komen, dus. oh, moet nog komen. En de beste plannen worden daarna uitgewerkt. In november is dan duidelijk welke plannen echt definitief in werking treden. Maar het is dus echt door de coronapandemie en de sterk vergrijste bevolking in yeah. Japan: is er al lange tijd een trend in de daling van de alcoholverkoop. Ja. Het is ook wel zo. Want, uh, als jij ouder wordt. De, de, ik heb er ook wel gesprekken over. Het is wel, als jij als ouderen niet wil vallen. Je moet dus gewoon echt zorgen dat je gewoon uh, uh, stevig uh, op je benen staat. En als jij dus een paar drankjes neemt. De, de, de alcoholmisbruik onder ouderen is, uh, het wordt heel erg geaccepteerd. Er zijn een heleboel mensen die met pensioen gaan. Hè, die drinken, beginnen gewoon een uurtje of drie al. Nemen ze een wijntje. Ja, de dag een, en... is zo lang. Ja, en, uh, ja. Om, uh, en dan, dan val je even in slaap. Ja. <laughs> maar maar het goed, er moet, het ook wel, er moet iets komen waardoor... Uh, Japan vergrijst, net zoals uh, de rest van de wereld. Ja. Dus er moet weer meer interactie komen tussen de jonge lui. Daar heeft ja. het ook voor. Maar maar het toch uh, En evengoed gaat die wereld zo enorm hard omhoog nog steeds. Is, nog wel. Uh, nog nog het nog is nog heel raar. Nog dat komt nog wel. Wil je meer plastic gebruiken? Weet je dat? We gaat ja, daar gaat het vanzelf over. Meer plastic gebruiken? Blijven snuiven buiten, mensen. Aan ja. door je neus. Ja, en uh, blijven uh, zelfs dan... Uh, al die plastic komen ze ook in je bloedbaan terecht. En uiteindelijk, in uh, zijn alle mannen onvruchtbaar. Zo, hartstikke idee. En dan, dan gaat het zelf uh, achteruit. En dan hebben we straks hele, hele dorpen gezond... leeg staan. Hele gezonde de... mannen. Die blijven dus wel leven, want die drinken niet. Ja, maar oh. sowieso plastic krijg je wel op een andere manier in binnen natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja, hoor, dat ja. gaat even goed wel lukken. Dus, nou. En dan gaan de pils. Sela Su. Antidepressiva. Antidepressiva. Can't do it Can't feel a thing I'm known. All I do is wait Is there something wrong with me? Honestly, I don't Get as high When I'm at a gate. And I can't go on like this And no, I'm Life, yeah. I wish that I could feel something, but the feels new what they do. Lekker bij dansen. Zodat je de tekst begint te zingen. Dat je denkt van... Oeh, I want to feel something, but the pills do what they do. I will feel something new, but the pills do what they do. Met andere woorden, antidepressiva. Dat chemische stof in je hersen dat lukt niet helemaal. Dus dan gebruik je daar wat bij. En dan verwacht je iets van. En dat valt toch tegen. Je blijft gewoon niks voelen. Ja, tering irritant. Gewoon lijkt me dat, zeg maar. Goed, lijkt me echt heel naar. Goed. Deze celosoe... Uh, een Belgische mevrouw, pakt daar muziek over. Nou, dat is weer eens wat anders, hè? Dat een ziek idee, Zeker. echt wel. goede zeg. Nou, nog iets anders? Ja, ik zie dat er een vogelspin genaamd Charlie was ontsnapt... op een kinderdagverblijf. Ze hebben gelijk de hulp gehad. Wat? Uit. Ja. ja. Oké, okay, en nu? En hij vertoefde onder een kastje... Dat in de buurt stond van een terrarium. Dus dat is dan een heel nieuws item, hè? Hey, wacht, hij... een vogelspin is ontsnapt... uit een kinderdagverblijf? Ja. En toen? Nou, hij was in de buurt van zijn verblijf, van zijn terrarium. Maar uh, hij was niet gevaarlijk. Er uh, staat hier gelijk een artikel over allerlei dingen. Oh, nou je ziet in die loop waar je dat aan klikken, ja. klikken, klikken, klikken. Er staat dan dan een je... heel groot van. Vogelspin neemt de harige benen. En dat snapt uit het terrarium op kinderdagverblijf. Zeker, bij een kinderdagverblijf dat is logisch. Oh, dan heb je God, altijd ja, grote Die verhouding is als spin dan helemaal groot natuurlijk. Ja, he? zeker. Nou, is die gewoon opgepakt om het te, voor de mensen thuis. Dan denk je, denkt, ging het nou aflopen? Het is goed afgelopen. Het is goed afgelopen. Gelukkig. Zeker. Hij is goed ondergebracht. Nou goed, laatste plaatje voor. 9 uur na 9 uur, Een stukje geschiedenis. De verjaardag. En nog meer zandvoorts. berichten natuurlijk. Weer even uit Hasselt. Deze band. The Hunted Youth. Broken. Het NOS Nieuws van 9.